met Het NOS-jaaral. Het handelen van CDA-kamerlid Omtzicht rond de MH17... is schadelijk voor het verdere onderzoek naar de vliegramp. Dat zegt voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid Tjibbe-Joustra. Hij vreest dat het ruimte geeft voor andere theorieën... over de toedracht van de ramp. Omtzigt liet op een lezing in mei een Oekraïense man spreken... die vertelde dat hij meerdere vliegtuigen in de lucht had gezien... toen de MH17 neerstortte. Later bleek dat de man helemaal niet erbij is geweest. Op het onderzoek van het onderzoeksraad blijkt dat de MH17... vanaf de grond met een Russische boekraket uit de lucht is geschoten. In Zimbabwe zijn panzervoertuigen gesignaleerd rond de hoofdstad Harare. Eén dag nadat de legerleider had gedreigd om in te grijpen als president Mugabe doorgaat met het zuiveren van zijn partij. Het is onduidelijk of de bemanning van de panzervoertuigen voor of tegen Mugabe is. Mugabe ontsloeg vorige week zijn gedoodverfde opvolger Mnangagwa. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor Mugabe's vrouw Grace, van wie wordt gezegd dat ze haar 93-jarige man graag wil opvolgen. De legertop is niet blij met die ontwikkeling. Door het toenemende aantal online betalingen verdwijnt de geldautomaat uit het straatbeeld. De afgelopen vijf jaar verdwenen er al 800 automaten en de komende jaren gaan er mogelijk nog eens zo'n 2000 weg. Dat heeft Geldservice Nederland berekend. Via een app kunnen mensen in de toekomst zien waar de overgebleven automaten nog staan. De inkrimping is volgens de banken ook een gevolg van de steeds gewelddadigere plofkraken. Een binnenvaartschipper heeft 180 uur taakstraf gekregen omdat hij in 2013 over een plezierjacht heen voer. De Duitse schipper wilde het plezierjacht op de Nieuwe Maas voorbij varen, maar dat ging mis. Hij voer met zijn schip van meer dan 100 meter lang over het jacht heen, waardoor het kap en zonk. Een Zwitsers echtpaar kwam om het leven, hun dochter van 20 overleefde het. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en er is kans op mist. Morgen is het vrij grijs met soms nog wat regen bij 10 tot 12 graden. Dit was het nos Shot. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze, ZFM.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 En van dat album gaan we luisteren naar Empty Walls. Adventure. Adventure. Dismissive adventure. apprehension adventure. Don't waste your time No!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 All right.